1 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het Onze Lieve Vrouwen-gasthuis in Amsterdam gaat een proef doen... om de doorstroming op de eerste hulp te verbeteren. Daar liggen nu vaak ouderen of hulpbehoevende mensen... die best naar huis zouden kunnen. S'avonds en in het weekend worden straks wijkverpleegkundigen ingezet... om te zorgen dat zulke patiënten naar huis worden gebracht... en daar verder worden geholpen. Op die manier moet er op de eerste hulp meer ruimte komen. Nederland herdenkt vandaag bij het Indisch monument in Den Haag het einde van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië, het huidige Indonesië. Precies 71 jaar geleden capituleerde Japan en kwam er een einde aan de krijgsgevangenen en interneringskampen in Nederlands-Indië, die aan ongeveer 20.000 Nederlandse gevangenen het leven kosten. Rusland is niet van plan de banden met Oekraïne te verbreken, zegt minister Lavrov. De spanning tussen de landen loopt op na de van Moskou... dat Oekraïne achter aanslagen zit op de Krim, dat door Rusland is geannexeerd. Vorige week dreigt de premier Medvedev met een verbreking van de betrekkingen. Lavrov zei ook dat een nieuw bewijs heeft voor het Westen... waaruit blijkt dat Oekraïne betrokken was bij pogingen om de Krim te destabiliseren. Albert Verlinde vertrekt als presentator van RTL Boulevard. Hij vindt het na 15 jaar tijd voor wat anders. Verlinde is volgende week vrijdag voor het laatst bij Boulevard te zien. Hij blijft in de musicalwereld actief als directeur van Stage Entertainment. Na zes jaar hebben mensen in Leiden alsnog post uit 2010 gekregen. De politie doorzocht het huis van een postbode omdat hij een vuurwapen zou hebben. De agenten vonden niet alleen het wapen, maar ook dertien vuilniszakken met oude post. Daardoor kreeg een vrouw uit Leiden na zes jaar alsnog een kerstkaart van haar inmiddels overleden zus. Iemand anders kreeg een cadeaubon van een bloemenzaak. Die is nog steeds geldig. Het weer, zon, ook wolkenvelden en in het noorden misschien een bui. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen meer zon en 21 tot 24 graden. Woensdag wordt het nog warmer. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 richting Amsterdam. Tussen Voorthuis en Knopend Hoevelaken 4 kilometer. En op de A44 richting Den Haag. Daar staat bij Warmond 2 kilometer. Vanmorgen is daar een ongeluk gebeurd. Op dit moment wordt de vangrail gerepareerd. Daardoor is de reis ook dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM lunch. Ah, maar als ik kan bedenken, wat, wat, wat wilden ze mij dan nou op die middelbare school leren? Bijvoorbeeld, bij, bijvoorbeeld wilden ze mij aan mijn verstand brengen hoe, bij biologie ze mij leren hoe bijna onzichtbare beestjes hm, zich ongeslachtelijk voortplanten op de bodem van de oceaan. Who gives a fuck? Ik kom daar nooit. Van die rare termen. En die rare termen bij Nederlands. Een, een onwelvoegelijk voornaamzetsel. En uh, bij geschiedenis dat de, de gra Gralamantiërs 6000 voor Christus Kralamantië gra veroveren, onder leiding van Talbaks. ja Nee, maar zei... EI, EI. ei. Je moet eigenlijk zo in de geschiedenisles zitten. Hè? Ik heb een hele goede tip. Als mensen zijn die nog op school zitten, geweldige tip. Je moet zo in de geschiedenisles gaan zitten. Je moet pal voor die leraar gaan zitten. Hè? Dat je hem recht aan gaan kijken. En dan, bij alles wat die leraar zegt. zo zeg. Echt waar? <lacht> Serieus? Meen je wel? Nou? <lacht> zo, nou dan staat voor de kijkers, zeg, echt waar? En dat is allemaal echt gebeurd. Zo man. Dat is boeiend. Ik hang aan je lippen. Ga door. Zo zeg ik. Boeiend. boeiend. Boeiend. Boeiend. Boeiend. Boeiend. Boeiend. Interessant. Boeiend. Hey, Hoe ben je dat allemaal? Boek. waar ik boek. Hé. Hey. Daar ben je waar. Wij waren heel erg, jongen. Wij waren heel erg op de middelbare school. Maar ook een leraar, en die zei heel vaak, eh, daar kon je niks te doen, maar die zei heel uh, vaak... jongens, kunnen jullie, eh, uh, kunnen jullie, eh. Uh? En dan zei dan, uh, zei, en dan zei ik, ah, en die jongens zei, ah, ah. ik, Jongens, kunnen jullie, eh, uh, ah, En dan was ook een leraar. Onze leraar was op een moment in slaap gevallen, had met kapel zo, zijn handen bij elkaar gebonden je, en van die passen en zijn nek gestoken tot iemand donker was, man. Ho ho ho. Ja, en dat kon in die tijd helemaal nog niet, ja. ja, Nee, nee, een leraar doodsteek in die tijd, kwam ik niet meer weg. Zij zeggen... Als je in die tijd een, de, een leraar doodstak, dan waren er rapig haar. Dat wil zeggen... Dus spreekwoordelijke rapen natuurlijk, hè? Geen echte rapen natuurlijk, dat snap je? Hè? Er zijn geen echte rapen die gaan waren, er zijn spreekwoordelijke rapen, dat zijn uitdrukking, dat is gezegd, dat misduidelijk te maken, dat is een zeswijze. Maar geen echte rapen natuurlijk, dat snap je? Hè? Geen echte rapen die gaaf waren, er waren spreekwoordelijke rapen, die waren gaan. Maar geen echte rapen natuurlijk, natuurlijk tu niet. Spreekwoordelijke rapen, die wel, die waren gaan, maar de echte rapen natuurlijk niet. Tuurlijk niet. Dat jullie de echte rapen waren. Tuurlijk waren dat geen echte rapen. Zeg dat toch eens naar, dan kan er helemaal niet man. Echte rapen, die gaan zijn. Op zo'n moment, op zo'n moment, dat kan toch helemaal niet man. Dus die vent die, die venti ligt dat dood te bloed in één geval. Hij Kan toch niet, man. Dat zijn spreekwoordelijke rapen. Die zijn Ik wil. Luister, luister, luister, luister. Ik wil alleen maar zeggen. Als je zoiets flikte in die tijd. dan had je de poppen aan dansen. Dat bedoel ik. Maar geen echte poppen, natuurlijk. Nee. Die gaan ze wel laten. Als ze met een touwtje laten, maar als je ze ze Ik dan. er niks. Die poppen die kunnen helemaal niet. Dansen. Dat zijn spreekwoordelijke poppen, dat is overdrachtelijk, dat is allemaal niet echt, figuurlijk. Ik bedoel, luister, die, die rapen en die poppen is van hetzelfde laken een pak. Dat bedoel ik. Maar dat, Ja, dat is geen echt pak. Tuurlijk is dat geen echt pak. Een echt pak. Nee, tuurlijk. Wie maakt er nou een pak van lakens? Wie? Wie maakt er een pak van lakens? Wie? Wie? Zou ik zeggen wie? De koekloes klem. Maar luister, nee, die hebben er niks mee te maken. Die worden dan met de haren erbij gesleept. Met een spreekwoordelijke haren worden ze weg. Want dat kan niet als moet deze puntmuts af. Dan je ze pas lang. Maar mensen, denk nou toch eens na. Morgen even wat zeggen we misschien? Dat is heel raar. Jullie denken dus die ventilator met dertien passen in zijn nek kapot te gaan in zijn eigen bloed. Op dat moment denkt niemand. Zullen we zeggen eens even wat rapen klaarmaken hier? Hé, hey, hallo poppetjes, waar zijn jullie al leuk aan dansen? Hallo poppetjes. Ach, oh, daar hebben we de koekloek slecht. Hallo, gezellig. Kom erbij, punt met af, bij de haren pakken. Dat kan toch niet, man. alles moet ik uitleggen. Ik vind het zo vervelend. We was allemaal in de jaren tachtig, hè, mijn middelbare schooltijd. Wat een verschrikkelijk decennium. Zat ik daar, man. Een van de kraakpand. Een dun jasje vol mijn principiële buttons. Zal ik haar lauwe cola te drinken. En te genieten van de schitterende muziek van de jaren tachtig. Shout, shout. Let it all out. These are the zingzakken. Zo. Come on. Now we're going give you up. Now we're gonna let you down. Now we're gonna run around that you. Of nog erger, It's the final countdown. Ja. Hans Steven was dat. van Hans Teewe met Shout. <laughs> Tears for Fears met dat origineel. Het. En dan ga ik nu naar een van mijn lievelingsgroepen. En waarom is het een van mijn lievelingsgroepen? Omdat het een dame is die kon drummen, maar bovenal prachtig kon zingen. En dan heb ik het natuurlijk over Karen Carpenter. Dit is de Masquerade. Lonely De masquerade en Dolly, nou komt de quizvraag. Dus ben je er klaar voor? Uh, uh, momentje, momentje nog. Ja? <laughs> uh, weet je waarom God de radio heeft geschapen? Heeft God dat gedaan? Ja, nou, oké, okay. ja, ik dacht dat, Rob Harms. Staat geschreven. <laughs> <laughs> nee, oké. Rob, okay. Rob, oh, Rob ja. Harms. Ja. Oké, okay, nee. Uh, luister. De Beach Boys, die zingen er namelijk over. That's why God made the radio. Nou, ben benieuwd. Ga goed luisteren. nou weet je het helemaal. That's why God made the radio. The ja, het ja, typische Biesborg geluid. Hele, he? hele uitleg. Ja, hartstikke mooi. Ja. Zeg wat ik zat te bedenken. Want normaal mm -hmm. gesproken um, hebben we altijd om kwart over één even contact met Joop van S, Die ons dan van alles gaat vertellen over wat er het afgelopen weekend heeft plaatsgevonden. Nou, mm -hmm. deze week is dat nog even niet. Volgende week hebben we weer contact met elkaar. Maar... Er zijn natuurlijk best wel dingen gebeurd in het dorp. Zoals ja. bijvoorbeeld de Amsterdamse avond hè, hadden we hier. Smartlappen. En, uh, ja, smartlappen. Oh. Ja, ja, ja, ja. Nou was dat voor sommige Zandvoorters uh, dit jaar nogal beladen... doordat we natuurlijk ook uh, dat hele gedoe rond die Amsterdam Beachbus uh, hebben. Dat, uh, daar zijn nogal verschillende meningen over... Amsterdam heb je, heb je dat gehoord? Nee, nee. Ik nee. Niet. Nou ja, het is namelijk zo dat uh, gebleken is dat uh, Amsterdam bulkt van de toeristen. En dat zijn er eigenlijk. het blijven te veel toeristen in Amsterdam hangen. Dus nou, we hadden ze een, een busroute vorig jaar gemaakt uh, van Amsterdam naar de Saanse Schans. En dat had dan ook een uh, een of andere ludieke Engelse naam. Waardoor gebleken is dat toch meer toeristen de Zaanse schans gingen bezoeken dan anders. En uh, nu had uh, Lana Lemmens van uh, VVV Zandvoort, die uh, had uh, contact gehad met, met Amsterdam, uh, met het VVV daar en de gemeente. En natuurlijk gemeente Zandvoort, nou, en, en zo'n hele ploeg mensen bij elkaar. En die hadden eens gekeken van kunnen we voor Zandvoort niet zoiets bedenken dat we toch nog meer toeristen vanuit uh, Amsterdam naar Zandvoort krijgen. En ik denk dat de instap is geweest omdat uh, Zandvoort natuurlijk toch al een beetje de naam heeft om de voortuin van Amsterdam te zijn. Uh, Hoe komen ze niet na? Hoe komen ze naam dan niet na? Nou, die naam die bestaat al, al tientallen jaren. Omdat hier een hoop Amsterdammers wonen misschien ook. Precies, en een ja. heel, heleboel Amsterdammers hebben hier natuurlijk... tientallen jaren door al uh, altijd de zomer doorgebracht. Hè, op de camping uh, of op het strand, in de strandhuisjes. Of, uh, dus ik, van daaruit is er denk ik verder geborduurd. en gedacht van waarom noemen we het niet uh, Zandvoort het strand van Amsterdam. Nou, in, op het, Engels, in het Engels dan natuurlijk Amsterdam Beach... En uh, nu is de uh, buslijn uh, 80... die is dus omgedoopt... Uh, naar uh, de Amsterdam Beach uh, Line. Ja. En uh, nou ja, dat is door sommige Zandvoorters... en vooral door de ondernemers natuurlijk... Uh, als, als heel welkom ontvangen. Maar een heleboel Zandvoorters zijn er ook tegen... uit angst dat Zandvoort zijn identiteit uh, gaat verliezen... aan Amsterdam. En dat we straks dus gewoon een Amsterdam aanhangsel worden... In plaats van Zandvoort, Zandvoort blijft Zandvoort. Nou ja, Zandvoort zal sowieso Zandvoort blijven, ondanks, uh, ondanks dat. Maar goed, dus die Amsterdamse avond van, van de week is ja. dus um, um, daarmee een beetje... Ja, dat is wel zonde geweest, een beetje bezoedeld. Maar desondanks was de gezelligheid er niet minder om in het dorp en... Um, we merkten trouwens wel dat er toch wel wat Ruud-Jansen-liefhebbers... naar Beverwijk waren afgereisd. Want okay. zo hier en daar waren wat gaatjes op straat. Okay. Nou, in ieder geval, um, dat is dus gebeurd het afgelopen weekend. En wat ook heel mooi is geweest het afgelopen weekend... dat was de Bokalis Beach Cleanup Tour. Die is zondag geweest. En um, dat wordt georganiseerd altijd door de stichting Noordzee. En die zijn veertien dagen met 2320 vrijwilligers, maar liefst. langs de Nederlandse stranden gegaan. En uh, afgelopen zondag was Zandvoort en uh, vanaf IJmuiden dus aan de beurt. Vanaf IJmuiden vertrokken allerlei vrijwilligers. Ik heb begrepen dat het ergens Zandvoort. in Helder is begonnen. Klopt. Maar ook in het zuiden van het land. En dat de ploegen, zeg maar, naar elkaar toe zijn gegaan. Nou, ze zijn, ze zijn zelfs uh, gestart op 1 augustus in Katzand. Ja. En op Schiermonnikoog. Kijk. En, en uh, dagelijks trokken de vrijwilligers op richting Zandvoort. Er is in totaal... Dus was is wel... het centrale punt, zeg maar? waarbij Ja, dus, dat... okay. ja, ja. ja precies. En het uh, is misschien wel leuk om te weten... dat er 350 kilometer strand dus is schoongemaakt. En uh, wil je ook weten hoeveel afval er binnen is gekomen? Ja. Uh, nou, ja, schrik ja. hoor. Heb je, heb, je, heb je een idee? Moet ik eerst een slokje koffie nog nemen? Wacht, ik even nou, slok. ga zitten. Neem een slok koffie. Denk ja. even na. Ja. K -k -k -k. Hmm. Je praat waarschijnlijk in tonnen dan of zo. Nou, in, in kilo's. In kilo's, oké. Okay. Ja. Doe eens een gooi. 5000 kilo, ik noem iets. Nou, 19.203. Kilo afval hebben ze opgehaald. 19,2 ton. Nou, dat is dat. Is dat, nog dat is toch heel wat, hè? Ja. Dat is toch heel wat. En uh, nou ja, goed. Uh, maar is dat nou af, afval wat hier door, door strandgasten wordt gedropt? Of komt het ook van de schepen af? Zeg? Komt ook van de schepen. Ja, ja. Op alle manieren komt er natuurlijk uh, narigheid uh, op het strand terecht. Ja. En ja, punt is dat het natuurlijk wel fijn is... dat het, dat het af en toe is opgeruimd wordt. Ja. Maar mooier zou het natuurlijk al zijn als mensen gewoon zorgen... dat ze een tasje bij zich hebben... waarin ze alle afvalproducten uh, voor zichzelf verzamelen... wat ze dan daarna in een, uh, in een grote vuilnisbak op het strand achter kunnen laten. Ja. Want die zijn er zat, hoor, op de mooie dagen. Ja. Dus dat is geen excuus om de spullen te laten liggen. En zeker natuurlijk dat plastic... Wat een enorm probleem aan het worden is in de oceanen. Ja, u hoort het eigenlijk en, uh, zelf uw strand schoonhouden. Dat is het advies van, wat uh, u zojuist van Dolly meekrijgt, toch? Ja, kijk, ja. Ja, het, het overgrote deel komt van de maritieme sector, hoor. moet ja. ik eerlijk zeggen. Ja. En, en, maar het is ook leuk om, er zijn ook hele bijzondere vondsten gedaan. Er is uh, flessenpost gevonden uit Engeland. Ja. Uh, iemand heeft een Zwitsers zakmes gevonden, een uh, koeienhuid een de is ja. ook gevonden. <laughs> okay. En de Wervel hey, van een Bruinvis. Ja. Waren, ja. dat, waren dat de schoonmakers of zijn het specifiek strandjutters die dat vinden? Nou, die de strandjutters erbij, vinden natuurlijk heel veel. En dat is weer een verhaal apart. Dat is ja. misschien wel eens leuk om daar eens met bijvoorbeeld Gerard Verstegen over te praten. Ja. Uh, die dus ook zegt van, uh, ja, jutte mag natuurlijk eigenlijk niet, hè? Door ik draai even een stukje muziek als je niet even met mijn telefoon gaat. Hè. Dat is zo oneerbiedig voor de luisteraars. Dus, uh... Die moet je ook op stil zetten, ja, Charles. Ja. Dan heb je weer zo'n momentje, hè? Even een stukje muziek, dan komt light, knioep! <laughs> werd gestoord door de, door, de, door de heren Beach Boys, zeg maar. Nee, niet door de heren Beach Boys, door mijn telefoon. En ik denk, nou, dan sling ik er nog maar een liedje van de Beach Boys uh, tussendoor. We gaan uh, uh, over naar het uh, regionale nieuws met Dolly Tempierik. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, lieve luisteraars, dan uh, komt hier, hoop ik, een update van het regio-nieuws. <laughs> ik, ik denk, laat ik eens modern doen. Ja. Ik uh, zet het op mijn iPad. Oh, daar is die, daar is die. Ik kreeg oh, kijk, hem niet geopend. Goed. Oh jee. En ik moet nog gewoon even wennen aan het nieuws voorlezen. Want ik, ik had nog wat nieuw nieuws gevonden, maar dat ligt nou nog in de printer. Oké. Okay. Ja, helemaal vergeten mee maar, te nemen. Nou, een nou, beetje nou, rond. Moet ik het pakken zo voor je dan? Nou, kijk maar even of het er wat ligt. Ja, ja, ligt er ja. wat of niet? Nou, weet ik niet. Maar nou. ik, ik, uh, ik ga even kijken voor je. Ja, dat is goed. Dan ga ik alvast beginnen met het nieuws. wat ik een uurtje terug al verteld heb. Maar het is best leuk om nog eens een keer te vertellen hoor. Want het ging over de Zandvoortse Reddingsbrigade. die toch best wel weer een druk weekend achter de rug hadden. Ondanks dat het niet echt tropisch strandweer was. Uh, ze hebben uh, uh, zes varende eenheden bijstand verleend aan de zeemijl van de Reddingsbrigade Bloemendaal. En uh, 360 zwemmers die zwommen dus van Zandvoort naar Bloemendaal. En zondagmiddag werd twee keer assistentie verleend aan Katamarans. Uh, er was onder andere een mast overboord. Ja, kan gebeuren, moet er toch geholpen worden natuurlijk. En uh, voor de rest werd er natuurlijk zoals gewoonlijk heel veel toezicht gehouden op de strandbezoekers. Nou, dan een heel vervelend bericht. Uh, wat je toch eigenlijk nooit hoopt te horen in zo'n gezellig mooi dorp als deze. Maar de dingen gebeuren. De politie heeft zaterdagavond rond 10 voor 12 op de tolweg twee zandvoorters van 17 en 18 jaar aangehouden. Want zij worden verdacht van openlijke geweldpleging. Waarbij een 16-jarige zandvoorter een hoofdwond heeft opgelopen. Het slachtoffer werd met berichtjes op zijn smartphone... naar de tolweg gelokt, waar hij door een groepje jongeren werd opgewacht. En daar werd hij geschopt en geslagen... en uiteindelijk werd van enige afstand een fles tegen zijn hoofd gegooid. Allemaal erg laf natuurlijk. Uiteindelijk konden twee verdachten elders op de tolweg... door de politie worden ingerekend. Nou, als u getuige bent geweest van dit incident... of anderszins informatie heeft... Dan wil de politie u verzoeken contact op te nemen met nummer 0900 En mocht u liever anoniem contact opnemen, dat kan ook. Dat is dan op het volgende nummer 0800 7000. Ik heb inmiddels gekeken voor je, Dolly, maar er ligt uh, geen uh, nieuws... Niks uitgekomen? N nee. Oh, nou, jammer. Jammer. Dan, dan uh, donderdag maar weer. Hoe is dat? Nou, lieve mensen, dan nog iets waar ik u nog veel meer over had willen laten weten... maar waar ik waarschijnlijk donderdag toch wel op terug ga komen. Want uh, dit najaar gaat het erom spannen. De Eerste en de Tweede Kamer zullen dan de plannen van minister Kamp... voor de windparken voor de kust bespreken en al dan niet goedkeuren... De handtekeningenactie die loopt nog steeds. En uh, inmiddels zijn er zo'n 50.000 handtekeningen... die aangeboden gaan worden aan de Tweede Kamer. Kunnen er nog veel meer worden natuurlijk. Kijk, u weet het inmiddels wel. Hè? Maar uh, 5 oktober, dan gaat er toch echt besloten worden... wat er gaat gebeuren. En uh, inmiddels heeft u het zicht op, uh, op het windmolenpark Luchterduinen... wat op 23 kilometer afstand... Licht en waar windmolens staan van zo tussen de 70 en de 100 meter hoog. Wat er geplaatst gaat worden. Want dit is maar één tiende, dat park Luchterduinen. een tiende, hoor me goed hè. wordt tien keer zoveel wat er gaat komen. En de molens die gaan komen. Komen vijf kilometer dichterbij te staan bij onze kust dan Luchterduinen. Wat officieel nog niet eens voor onze kust staat. En... Uh, uh, de, de, de windmolens op zich... worden anderhalf keer zo hoog. Dus neem drie keer bouwers op elkaar... en zo hoog worden die nieuwe molens... Die, ge, die ze willen gaan plaatsen... en waarover dus gesproken gaat worden... en waarover nog toestemming moet gaan komen. Maar mensen, wilt u ze niet voor uw neus hebben... en ik denk ook dat we dat niet moeten willen... moeten we actie gaan ondernemen... Want anders komen ze er toch. En nou uh, is er in Katwijk uh, staat inmiddels de paal. Die gaan van 17 tot 20 augustus... gaan daar mensen op zitten in het protest... tegen de komst van, dat, uh, van het windmolenpark zo dicht bij de kust. Ze moeten eigenlijk gewoon naar ver Ook in verband met de toekomstplannen samen met Engeland en Duitsland. Dus uh, vechten voor vechten voor dat die vrije horizon ook echt vrij blijft. Nou komt er donderdag, vrijdag en zaterdag een pop-up actie... voor het behoud van de vrije horizon op de Middenboulevard... nabij Bijbouwers Palace. En uh, daar uh, wordt informatie gegeven, men gaat flyeren... er worden nog handtekeningen verzameld. Uh, u kunt de mooie horizon gaan schilderen... En er is ook een fotografiewedstrijd voor de mooiste of de lelijkste foto van tuinen Duinen via de Zandvoortse Courant. Nou, En die gaat ook aangeboden worden aan de Tweede Kamer. Dus kom daar donderdag tussen tien en vier uur naartoe en demonstreer mee. En ik hoop eigenlijk dat er nog een grote demonstratie gaat komen... tegen de tijd dat er gesproken gaat worden over de besluiten van deze windmolens. Nou, tot zover het regionale nieuws. CFM Zandvoort. Lokale radio in optima forma. Met weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Tja, de dag begint vandaag op veel plaatsen zonnig... en er komen ook enkele wolkenvelden voor... In het uiterste noorden van het land kan uit de bewolking, bewolking spat spatregen vallen. En elders lopen de wolkenvelden grotendeels op en ontstaan er stapelwolken. De maximumtemperatuur loopt, eh, loopt uiteen vandaag. Van 19 graden Celsius op de Wadden tot 23 graden in het zuiden van het land. En in daartussen zitten ook allerlei temperaturen. De noordoostelijke wind is overwegend zwak en in de kustgebieden matig. Komende nacht zijn er brede opklaringen en in de noordelijke helft van het land kan er opnieuw een enkele mistbank voorkomen. Het kwik gaat vanavond zakken en vannacht naar een graad of 11. En in opklaringen in het noorden wordt het lokaal 7 of 8 graden. De wind is overwegend zwak en noordoostelijk in het noorden wordt de wind landinwaarts veranderlijk. Morgen overdag zijn de perioden met zon. In het zuiden lijkt het een vrij zonnige dag te worden. En de maximum temperatuur loopt uit 1 van 20 graden in het noordelijk kustgebied tot 24 graden in het zuiden. En er staat een zwakke tot matige wind uit noordoost tot oost. Zover het uh, weerbericht volgens Rico Schreuder. Van het album Songs in the Key of Life. Stevie Wonder. Is een she lovely en dolly? Dat is niet zomaar een keuze, hè? Nee, deze is speciaal voor Floortje Valk... van uh, de jongere medewerkster van Pluspunt. En uh, zij is uh, een paar weekjes geleden bevallen... van een prachtige dochter Rosa. Gefeliciteerd, Floortje! Lovely, Stevie Wonder. Een van zijn meest geroemde albums, Song in the Key of Life. U luistert altijd nog naar Zandvoort Lundst. En als u uh, weer aan de slag moet luisteren, of wel weer aan de slag bent. en uh, toch nog even de radio anker laten. dan uh, zeg ik: uh, doe het rustig aan, want uh, uh, geen burn-out krijgen. Take it easy. En met u is dit het advies van de heer Eagles. Well, The sound of your own doen het ook rustig aan uh, Dolly, want uh, het is bijna twee uur. Dat betekent ja. dat we weer alweer afscheid moeten nemen. Ja, het is toch wat. Het is weer voorbij gevlogen. hè? Ja, ik nieuws. heb de hele maand van 12 tot 2 dacht ik... wanneer gaat hoe, hoe, het duurt, zo lang dat het over is. Uh. Hey, goed nieuws. Ja. want ja. Uh, morgen... Morgen ja. uh, hebben we weer een uitzending. En dat uh, gaat dan ook uh, wekelijks komen... Uh, morgen komt Ruud Jansen, hemzelf he, van de vorige Ruud Jansen-band. U kent hem wel. <laughs> die komt naar Zandvoort om uh, voortaan op de dinsdag de uitzending te doen. Nou. En dan heeft hij een hele leuke, echt zo'n oh nou, zo grappige site. zo'n leuk mens. Is dat zo? Ja, zeg jij. Jij kent er ook. Is het waar? Oh, die <laughs> maakt altijd een dolle boel van, hè? Ja, die ja. Nou, die is te morgen ook. Oh, gezellig. Nou, mooi doe ik. Dan, dan, uh, ja, dan komen we weer een beetje in het ritme van de uitzending, toch? Ja, zo ja. is het. En dan uh, donderdags komt Hans Wassenaar. Hè? Daar ga ik ook uh, donderdag uh, ja. even gezellig bij hem zitten. Om mm -hmm. te kijken of het allemaal wil lukken en doen. En tuurlijk lukt het hem. Ja, ja nou. oké. Okay. We hoeven ons dus geen zorgen te maken over de continuering van Zandvoort Lunst. Luisteraars, nee, we zijn nog Enkele leid. dagen dat u <laughs> misschien toch een beetje honger moet lijden, maar dat neemt u dan maar voor. Ja, uh... maar ja, kunt u natuurlijk inschrijven als u interesse heeft om uh, sidekick te zijn. Ja, sowieso. Is... Ja, toch? Ja, oh ja, hartstikke we welkom nou, hoor. en gezellig. En het, het is zo leuk. Oh, het is zo leuk. Gewoon ja. doen, mensen. Ja, zo is dat. Ja hoor. Hey, uh, uh, nou, wij maken ons dus geen zorgen. Don't worry. En dat doen we dan met. Uh, Yeah, yeah. don't worry, don't worry uh, Night never ends, no hurry, no hurry uh, they look thick so the lines get blurry And the nights in your paws so we might get dirty <laughs> DJ, let the beat play, make a heat wave Dus uh, helemaal geen zorgen te maken. Uh, en dat doen we ook niet, want uh, zo dadelijk luisteraars. Dan komt uh, het nieuws en de reclame weer voorbij. Dan is het uh, twee uur inmiddels. En dan uh, gaan wij er voor vandaag mee stoppen, Dolly, toch? Ja, daar houden we het even voor gezien. En dan uh, kom ik morgen om twaalf uur. Zit ik hier weer braaf? Nou, dus helemaal te goed. Te wachten op uh, onze luisteraars. Ja. Ja, hey, toch? Ja, nou, we, we moeten afscheid nemen. Want uh, ik heb nog tijd voor één muziekje en dan is oh, het weer. Uh, Oké, okay. nou, ik zou zeggen: bedankt voor het luisteren en eventueel het kijken hè, via de livestream. Dat had ook gekund, of ja, dat kan ook natuurlijk. Ja, en wat dus, ons betreft: ik zal even zwaaien naar de livestream. Ja, zo is het. En, <laughs> en wat ons betreft, uh, luisteraars: dus uh, morgen Ruud Janssen met Dolly samen. En uh, donderdag, Hans Wassenaar, die gaat het uh, programma verzorgen. Ook weer samen met uh, Dolly. Dolly, je krijgt het druk deze week. Deze week wel. Ja. Ja, ja, ja, ja. Ik zal je even uptown funken. Zo is het. En daar sluiten we mee af, luisteraars. Nogmaals een hele fijne dag nog toegewenst. En uh, tot de volgende keer. Doei! I'm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 Up town funky up uptown town funky up Up town funky up Up town funky up <laughs> I said up town funky up <laughs>